Amber Brandsen met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam heeft de financiën niet op orde... en moet worden gereorganiseerd. Dat is de conclusie van een onderzoek... bij de afdeling Middelen en Control van de gemeente. De dienst is verantwoordelijk voor het opstellen... van de begroting en de financiën. De afdeling kwam vorig jaar in opspraak toen er per ongeluk 188 miljoen euro werd uitgekeerd aan woonkosten bijdragen, terwijl 1,8 miljoen de bedoeling was. Het rapport stelt dat er vanuit een ivoren toren wordt gewerkt bij de gemeente Amsterdam. Verder schiet de leiding tekort, worden afspraken niet altijd nagekomen en is het automatiseringssysteem verouderd. Er komt een zwarte lijst van medewerkers in de oudere zorg die cliënten hebben bestolen of mishandeld. Daarmee moet worden voorkomen dat zij na ontslag ergens anders in de oudere zorg weer aan de slag gaan. Het waarschuwingsregister zorg en welzijn wordt vandaag gelanceerd. In het register staan alleen mensen tegen wie aangifte is gedaan en die zijn ontslagen. Door de toenemende stroom vluchtelingen naar Nederland worden de opvanglocaties voor asielzoekers voor het eerst in jaren weer uitgebreid. Dat gaat vaak makkelijker dan het openen van een hele nieuwe opvanglocatie. Er zitten zo'n 29.000 mensen in Nederlandse asielzoekerscentra. Staatssecretaris Steven verwacht dat dat aantal volgend jaar zal toenemen naar zeker 33.000. Europese politici lijken weinig te zien in het opsplitsen van Google. Vorige week verscheen er vanuit het Europees parlement een conceptmotie over het opsplitsen. Twee van de eurocommissarissen die erover gaan reageren terughoudend. De een vindt het te vroeg, de ander stelt dat het opsplitsen van Google niet thuis hoort in een markteconomie. Het Europarlement debatteert waarschijnlijk vandaag over de kwestie. Het weer in het westen en zuidwesten valt soms wat regen. Verder is het overwegend droog, maar wel bewolkt. Bij een matige tot vrij krachtige oostelijke wind wordt het 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan files op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij Spijkenisse, twee kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Krooswijk, twee kilometer.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 with nobody Get away It's gotta be now nice. Ook op tv. Zie je hem TV op kanaal 45. 45.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 Een idee.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 get old, I will wait outside your house Cause your hands have got the power of management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 Bites mark.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 Of wie er in de voet en nog bij me drukken. Snel weer een pot biergues. Maar nu moet je opzij. Opzij, opzij, opzij. Maar plaats, maar plaats, maar plaats. We hebben ongelooflijk veel Opzij, Opzij, opzij, Want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. Om te springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer. We kunnen hier niet langer blijven staan.